jongen met je blonde haren. Slijp je ogen, zoek naar kaleidoscopische vermenigvuldiging en zie de multitude uit een andere hoek, een andere hoek, een andere hoek. Bestijg de ladder, laat de maan links van je vallen en pak een groene gieter. Stort een waterval van blauwe kleuren uit op kleine wereldbol en wees verrukt. Hoe kleuren spatten en het water eeuwig verf geweest is en zeilt in gladde druppels achtervolgd door streepjes door de snelheid ingezoomd.